Van onze adelstand heeft men geen goed woord over voor Oetreffend! Onze heldin Precies, zo is het! De leunstoelclubs van de apperklaas Geef een vinger! Zeggen allen bij voorbaat pas: Wie haar steunt is besmet Bijzonder te boven van haar flair. Bekijk het per ons, lieve vlammen. Precies zo so is het. Noem haar naam. Men gaat rechts omkeerd, raakt ongedisziplin. wart Duwartie weer een nieuw engagement. wart Duwartie, wat is de rol die u ambieert? Met wie sliep u, heeft u gedineerd? Gaat je interesse niet verder dan dat? Zet geen voet meer buiten bed, veel gespeeld en wij de duur van de duurbegaande De Bewijs in open voet, zij bespeelt haar nu naar goed. Hij weet niet waar u toe leid. is de knecht van deze wijs. Dingen lopen uit de hand, als iemand van zo'n lage stroom. wordt geadoreerd.